...met het NOS-journaal. Opnieuw zijn tientallen Palestijnen omgekomen toen ze op weg waren naar een voedselhulppunt... ...van de omstreden amerikaanse israëlische hulporganisatie GAF. Dat melden Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Tegen persbureau AP zegt een getuige dat hij gisteren vlakbij het hulppunt was... ...toen een Israëlische tank begon te schieten. De GAF zegt dat zich bij de 4 Distributiebunten in Gaza geen incidenten hebben voorgedaan. Het Israëlische leger spreekt alleen van waarschuwingsschoten. De Franse Ginecel Pellicot, die wereldwijd bekend werd vanwege seksueel misbruik... krijgt de hoogste onderscheiding van Frankrijk. Ze wordt benoemd tot ridder in de Nationale Orde van het Legioen van Eer. De vrouw van 72 getuigde vorig jaar tegen haar ex-man... door wie ze negen jaar lang seksueel werd misbruikt. Dominique Pellicot drogeerde en verkrachtte haar. Ook liet hij haar verkrachten door andere mannen. Alle daders zijn veroordeeld. De Legion d'honneur wordt in Frankrijk toegekend... aan mensen die zich hebben ingezet voor het algemeen belang... Bij de Israëlische aanvallen van vorige maand op Iran is president Pezeskian aan de dood ontsnapt. Dat meldt het Iraanse persbureau Fars. Drie dagen na de eerste aanvallen bombardeerde Israël een gebouw van de Nationale Veiligheidsraad in Teheran. Daarbij zou onder meer de president gewond zijn geraakt aan een been. Beelden van de aanval zijn inmiddels verspreid via de Iraanse media. Israël begon de vorige maand met doelen... Aan te vallen in heel Iran. Nadat ook Amerika meerdere aanvallen had uitgevoerd, werd na twaalf dagen wapenstilstand afgekondigd. In Breda zijn vannacht meerdere appartementen ontruimd na een explosie bij een beauty salon. Na de ontploffing brak er brand uit. Op beelden is te zien dat de voordeur van de salon verwoest is. Zes bovenliggende appartementen zijn ontruimd. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De politie heeft in de buurt een man aangehouden.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 En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz. I can do with taters and grits. Standing up each time you get hit. Jazz, jazz, jazz. Ain't nothing but soul. Zet of em, jazz. Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz Live vanuit Zandvoort. Mijn naam is Edward Rauhorst, Mr. Brightside. We gaan vrolijk verder, we gaan lekker verder met Nederjazz. Nederlandse jazz, jazz van Nederlandse bodem. Of jazz gemaakt door en met Nederlandse muzikanten. En we begonnen met Mike Del Ferro, uh, Pianist, componist en wereldreiziger. Hij heeft met uh, heel veel mensen... Uh, buitenlanders uh, Gespeeld buitenlandse muzikanten. Waaronder uh, Brentford Marsalis, Jack de Jonette, Randy Brecker, Scott Hamilton. Uh, op het album Autumn Sessions. Ja, we zitten nog in de zomer. Maar het album heet toch echt Autumn Sessions uit uh, 2018. Wordt hij bijgestaan door muzikanten uit Scandinavië en Frankrijk. Um, het bijzondere aan dit album is dat het werd opgenomen met slechts uh, één microfoon. In een hele hoge resolutie. Dus als je een goede installatie thuis hebt, dan klinkt dat echt uh, geweldig. Het nummertje heette Prism. Uh, van Mel uh, Mike Delvero Quintet. Um, komen we uit bij um, mm. andere vrolijke uh, muziek, mooie muziek, soulvolle muziek. Um, Rolf Delfos, uh, de saxofonist, uh, Erik van der Westen, de bassist en ook uh, drummer Pascal hebben... Gemeen dat ze een speciale band hebben met Zuid-Afrikaanse muzici en uh, hun muziek. Ze hebben al uh, uh, vele malen opgetreden in Zuid-Afrika. En er is altijd een ja, hele waardevolle uitwisseling geweest met, uh, met die muziek en met die muzikanten. En meer dan twintig jaar geleden brachten ze samen, dus die Delphos van de Westen en Pascal Vermeer, uh, hun eerste album uit met Zuid-Afrikaanse muziek. En in 2024 kwam er dan eindelijk een uh, vervolg van het uh, Songs of South Africa. Afrika Sextet. Met uh, verder daarin nog Koen Smits op uh, trompet. Jeroen Verberne op trombonnen. En Rijn Godefroy op uh, piano. Uh, het nummertje wat je gaat beluisteren... heet A Song for Brother. Voor Bra des Tutu. Desmond Tutu. Uh, genieten van dit uh, fraaie, meeslepende nummer. A Song for Bra des Tutu. Songs of South Africa Sexted. Live uh, uitvoering van het nummertje A Song for Bra Destutu. Uh, John Clayton, de Amerikaanse bassist... die was te in en verbonden met Nederland... onder meer als uh, gastdirigent en uh, arrangeur voor het Metropool Orkest. Hij is tevens uh, vader van, uh, van de welbekende pianist Gerald uh, Clayton. Die werd uh, geboren... In uh, Utrecht, uh, als ik me niet vergis. Um, een van de beste prestaties van die uh, John Clayton met het Metropool Orkest... Um, is het album Better Cat Hit In Your Soul. A tribute to the music of Charles Mingus. En daarvan ga je het nummertje horen. To BS, to bullshit. Met uh, onder meer Ronnie Cuber en uh, Randy. Brekker, ga genieten van een spetterend 2BS. Ecco la hall del Parco dei Principi come si presentava dopo l'attentato. Uno spettacolo spaventoso. L'esplosione è stata violentissima. Fortunatamente le strutture delle volte hanno tenuto, altrimenti il numero delle vittime, già elevato, sarebbe stato maggiore. Delle 12 vittime, otto sono di nazionalità straniera. I feriti sono tutti in gravi condizioni. Le indagini sono state assunte personalmente dal procuratore generale. Metro Metropro Orkest werd gevolgd door de twaalfkoppige B-Movie Orchestra... onder leiding van de Amsterdamse drummer Bas Matti. Deze band is inmiddels al geruime tijd ter ziele... maar hun albums van een jaar of 10, 15 geleden... die blijven de moeite waard om te beluisteren. Ideaal ook om eh, te beluisteren. Als je in de auto zit op de snelweg, dan zoef je voort... Uh, het nummertje heette Running to the Airport. En dat komt van de cd. The Ultimate in Thrilling, Erotic and Raunchy Film Music. Uh, door dus dat uh, B-Movie Orchestra. Um, Frank Rasso Frank Resso was een Amerikaanse trompetist en orkestleider... die een uh, tijdje in Nederland woonachtig was in de jaren 70, 80. En in 198, uh, 1981 aan het hoofd werd van, uh, gezet van de Crea Big Band... Een soort studentenorkest verbonden aan de UvA, aan de Universiteit van Amsterdam. En dat orkest groeide uit tot de Frank Grasso Big Band. Uh, Frank Grasso was zelf een, een trompetist. Uh, en die Frank Grasso Big Band die was uh, vele zaterdagavonden te vinden in het uh, Odeon in uh, Amsterdam. Uh, te, te beluisteren en te bekijken dus in de, in de jaren 80. Uh, het nummertje wat ik uh, klaar heb staan... en trouwens, uh, ja, het was ook een broedplaats... voor uh, veel muzikanten die later... Uh, dus doorbraken... Uh, individueel. Onder meer dus ook weer die Rolf Delfos... die uh, zat daar ook in. Um, Breakthrough heet het nummertje. Frank Resso, Big Band. Frank Grasso Big Band on fire in het nummertje Breakthrough... van een uh, album uit 1985. Frank Grasso Big Band. De vaste luisteraar denkt, waar blijft ons uh, item? De ZFM Jazz, Top 2025, uh, cover-up. De enige hitparade die tot stand komt... via algoritmes en kunstzinnige intelligentie. Nou niet getreurd, hier komt-ie. Dan gaan we lekker genieten. Set of MJs. Top 2025 cover-up. An open padding. Sometimes it like someone to knife Edgy and dull and cut a six-inch valley Through the middle of my eyes, oh Well, at night I wake up with a sheet soaking wet A freight train running through the middle of my head And only you can cool my desire Bruce Springsteen, die toert weer door de wereld. Hoogste tijd dus voor een uh, jazzy cover... die te vinden is in onze roemruchte ZFM Jazz Top 2025 cover-up. Jazzy covers van hits. Nummers uit de NPO Top 2000 van 2024. Um, zangeres Carmen Gomez werd geboren... onder de rook van de hoogovens in Velzen en Muiden. Ze groeide op in uh, Amsterdam en is uh, thuis in de jazz, pop en Amerika, Americana, folk, Roots Rootsmuziek... en uh, haar uitvoering uh, van On Fire, uh, I'm On Fire, uh, nummertje van Bruce Trinkstein... is te vinden op plek 1488 in de ZFM Jazz Top 2025, cover-up. Vibrofonist en slagwerker Vincent Houdijk... Uh, debuteerde in 2013 met zijn album... 15, vol met uh, aangrijpende, meeslepende muziek. Een mix van klassiek, pop, wereldmuziek, latin en jazz. En bedoeld als uh, monument voor zijn uh, broer die uh, omkwam tijdens de ramp met het uh, Hercules vliegtuig uh, ergens in 1996, meen ik. Uh, de muziek is uh, geen uh, zware kost geworden, uh, maar juist uh, heel uh, opbeurend, opzwepend en uh, enorm gevarieerd. Ga luisteren naar het nummer Shanti van Vincent Houdijk en is uh, Winnie Vibes. Uh, daarbij doen dus verder nog mee, moet ik even kijken wie dat ook alweer zijn... Um, ja, onder meer Bert Boeren op trombone. Erik Vloeiman doet ook op dat album nog mee. Uh, Aaron Raams op gitaar. Uh, dus ja, uh, nogmaals weer fantastische muzikanten. Um, Shanti, Vincent Houdijk. Hmm. j were untrue How could I know Zangers um, Loof van Gorp en uh, Beertra zijn meestal te vinden als uh, background vocalist bij binnen- en buitenlandse acts. Maar ze hebben sinds een uh, jaar of uh, twee, drie ook hun eigen band Dawn Patrol geheten. Um, ja, dat, uh, die doet de, de, de tijden van uh, Steely Dan, Blue Eyed Soul uh, van de jaren zeventig herleven. Um, Blossom hoorde je uh, van het uh, album Bring On The Good Times... We blijven in zomerse sferen nu met uh, Tango Extremo. Um, de band rondom violisten Tanja Schaap... die combineert al sinds uh, de oprichting van Tango Extremo... Uh, zo'n uh, 20, 25 jaar geleden tango-muziek... met uh, andere Latijns-Amerikaanse muziekvormen. Um, het album Havana uit 2015 bevat uh, ja, twaalf stukken... die doordrenkt zijn, uh, zijn van de zon van Argentinië, Cuba... Vrolijk tot dansend, uitnodigende muziek van Latijns-Amerikaanse componisten. Que nadie sepa mi sufrir. Tango extremo. Nederlands-Surinaamse Caribische muziekformatie Fra, Fra Sound bestaat in 2025 maar liefst 45 jaar. Zij het uh, met wat wisselende bezettingen door de tijd heen. Um, stil blijven zitten bij muziek kan niet al van toe worden ze uitgebreid uh, tot een big band en heten ze de Fra, Fra Big Band en dat hoorde je hier met het nummertje Rocking Rhythm van het album With the Spirit of Life. Twee uur Nederjazz zitten erop. Uh, het was een programma gevarieerd als het Noordse Jazz, zou ik zeggen. Van alles zat er weer in, van de mainstream naar de zijstromen van de jazz. Funky stuff in het uh, tweede uur, meer mainstream in het eerste uur. De playlist komt op mijngroeven.nl te staan. Um, ik zou zeggen: keep on jazzing, keep on jazzing in de free world. Um, tot de volgende keer, tabé. We gaan eruit met Krooper en de jeans. Uh, de, de, de formatie rond de twee. Uh, uh, Drummers uh, Stefan Kruger en Joost Patokka. Uh, een Afrikaans getint nummertje: Solo So. Met uh, Omar K. op de vocalen. De laatste klanken zijn voor hun Krupa en de Jeans. Tabay!